Hallo luisteraarsjes, je luistert weer naar Aloha Radio. En het is, uh, ja, het is alweer december hè. De podcast van 27 december, dinsdag 27 december 2016. Nog uh, een dag of vier, drie of vier. Dan is het alweer oud en nieuw. En uh, ja, we hebben hier, uh, het is week 52, oké. Okay. We hebben hier Jacco, ja Jacco, hoe is die jongen? Goedenavond allemaal, het is, uh, het, het een beetje, het is een beetje regenachtig, het is niet koud. Vanochtend liep ik op de hei met de hond te wandelen en het was best wel een aardig temperatuurtje. Nog even zelfs zonnetje erbij, was best te doen. Ja. Oké, okay. ja dat was lekker hè? Dus ja het was hier, uh, ja ik vond het uh, wel best wel koud hier. Uh, ja hier heb ik ook de zon geschenen. Maar ja, ja, ja, ja. Ja, ik ben de hele dag, ja, ik ben alleen even naar de schoenmaker geweest. Oh. En uh, al was ook binnen een uur gerepareerd. Hè? Dus dan ben ik nog even in de Herenstraat en Rijswijk rondwezen lopen. Dus mijn hakken waren versleten. Ik heb dit ding ook al vier of vijf jaar, geloof ik. Uh, leren laarzen, hele goede laarzen. En, maar ja, en. Um, Heeft hij ook leren pijpen? Uh, nee, ze verkopen geen leren broeken. Dus alleen de schoenen, laarzen en zo, en de aanverwante artikelen. Oké, okay. die gasten die werken uh, natuurlijk, uh, je rekent de arbeidsloon per uur, hè? Uh, Zeg maar. Ja, dus nou, die gasten zorgen in ieder geval dat je een vol uur moet wachten, zodat ze een vol uur arbeidsloon ja, krijgen. Ja, maar wacht even, hè, wacht even, er zit nog even een ander verhaal er heeft Natuurlijk meer te doen dan alleen mijn laars, hè? Dus uh, ik kon ze ook morgen opkomen halen, maar de prijs blijft gewoon hetzelfde, want uh, ik was die zo'n 12.50 12, 12 kwijt. Oh, de katse nagels in mijn broek, in mijn onderbroek. Oh, oh, oh kijk maar uit. <laughs> Dan kom hij de hele dag alleen geweest. Oh, en dan mist hij je natuurlijk. Hij wil graag aandacht, dat snap ik wel. Alleen dan gaat hij recht tegen me opstaan, dan zitten hij zijn nagels in de broek. Ja. Gewoon dwars er doorheen. Hè. Echt. Oh, dat was niet lekker, nee. Dat is niet leuk, nee. Dat vind ja. ik niet grappig. Dus, maar je hebt over die schoenen. Ik heb, uh, ik heb voor een, uh, een heel bekende schoenenzaak gewerkt. Nou, en daar werd, daar werd de boel echt zo bedonderd, jongen. Want dan had je, het winter was voorbij, en er waren er dus een hoop lazen over en zo. En echt typisch winterschoenen. En uh, dan hadden we zo'n systeemplafonnetje, en het lag dan uh, net een halve meter onder het echte plafond, dus daar heb je een hoop ruimte. En wat ze deden dan gewoon is, dus dat propte ze al die shit, propte ze allemaal in dozen, en dan propten ze dat tussen dat systeemplafonnetje. Dat is eigenlijk best dom, want het is nog brandgevaarlijk ook nog, want er hangen wel spotjes in en al die shit en zo. Ja. Dus dat is dan dom ook nog, maar in ieder geval dat deden ze dan, maar het was te hartstikke vieze smerig natuurlijk want ze gooien ze er ook gewoon los bovenop hè? en dan helemaal proppen, dat ze echt vol had. Nou, oh, en dan het volgende jaar dan zetten ze, dan zetten ze even een soppie bij. en dan zetten ze exact dezelfde lazen zetten ze gewoon weer in de winkel, alleen dan, uh, dan zetten ze er een botje bij van een nieuwe collectie net binnen. Nou, dan vlogen ze gewoon weg. Oh, een vader, vader, oplichter zijn. Ja. Of zeg, oh. zo, ging met, zo ging het ook met dameschoenen. Als je oh. een grote voorraad dameschoenen had en het verkocht niet. Dan ging er gewoon een groot bot naar buiten. En dan verzonnen ze zelf een interessante Italiaanse naam. En dan zeiden ze nu... Uh, Adrimotriati, special design, uh, alleen vandaag, uh, speciale prijs. Weg is weg. Maar dat is echt ja. gewoon een heel mag zijn vol, hè. Dus. Ja, en dan... Uh, dan, dan dan, uh, dan vlogen die dingen die je normaal niet verkocht, die vlogen de winkel uit. Maar dat, dat geeft eigenlijk ook wel weer hoe dom mensen zijn. Ja, eigenlijk wel, want ze Als je, je het eerst wil hebben, maar omdat het dan staat dat het, dat het dan design is, hmm. dat je het dan, dan, dan wel wil hebben. Want hier bijvoorbeeld in de stad zit een winkeltje en die verkoopt designspulletjes voor in huis en zo. Daar zitten echt spuglelijke dingen in. Maar daar hangen kaartjes aan van twee, 300 euro. En het verkoopt dus een tiet, want het is, ap het is, ap het is apart, hè. Het is ja. iets anders, weet je wel. En, en normaal oh, en om... is het lelijk en zou je het nog niet eens naar de kringloop brengen. Maar je, het, brengen. het is gewoon de naam wat zou ik verkopen, hè. Dat, uh, ik had vroeger hadden het met televisies... Vroeger hadden we hier een... Uh, toevallig hier in de buurt zat een radiowinkel. Hij bestaat niet meer, dus je kan de naam wel gebruiken. <coughs> Het was ook geen oplichterij of zo, maar dat was gewoon, het lag dus gewoon aan het merk. We hadden, dat was uh, Radio Duiverstein of zo heette die zaak. Die zat hier uh, bij het Jongbloedplein. En zoals uh, in de jaren tachtig. En uh, toen was ik een keer met mijn broer in die winkel. En die gozer die daar werkt, was een vriend van. En die zegt van, joh, we hadden zo'n Philips televisie vroeger. Dat was uh, een beetje toen teletextpassen uh, uit was, hè. En zei, ze, televisie eh, hadden, hebben wij thuis ook. Hij zegt, nou, zeg, hij eh, nou, zeg, is wel best wel prijzig. Hè. Ja, ze zei, Philips, hè, dat weet je. Hij ja, zei, maar zal ik hem nou eens honderd uh, uh, gulden goedkoper maken? En dan haalde hij dat dekseltje eraf. Waar dan die, die want je had toen al van die uh, knopjes, zeg maar, uh, ja je had geen... Dat je alleen maar aan hoefde te tippen. was bijvoorbeeld voor de kleurinstelling of zo had hij dat dekseltje eraf. Deed hij een, een, een Aristona dekseltje op. Hij zegt zo, nou is die 100 gulden goedkoper. Hij zei, maak ik hem nog duurder dan Philips. Hup, pakte hij zijn dekseltje met Aristona erop. Of ergens. Uh, en dan was hij ineens uh, weer 100 gulden duurder dan de Philips. Dus hij zat tussen de Aristona en de Aristona. ...200 gulden verschil tussen. Terwijl het gewoon hetzelfde te... apparaat... als je gewoon uit de Philips fabriek komt. Ja. Maar zo werkt dat, weet je. Mijn opa zei... Dan moet, ik al, ...dan moet ik denken aan wat mijn opa altijd zei. Mijn opa hm? zei altijd... ...weet je wat het verschil is tussen gek en excentriek? Een paar miljoen op je bankrekening. Uh, als, ja. als, als, je, als, je, als je een zwerver bent... ...en je zegt dat je Jezus de verlosser bent... ...dan ben je gek. Ja. Als je een miljonair bent... ...en je zegt dat je Jezus de verlosser bent... ...dan ben je excentriek. <tie> ja, ja, dat zit wel wat in, ja. Vreemd, hè? Heel vreemd, ja. Maar, en zo is excentriek is. is ook wel iets aparts, eigenlijk. Gek is ook apart. Ja, maar weet je wat het is? Als je, als je, echt, als je echt multi multi in bent, dan kun je gewoon net zo gek doen als je wil. Maar dan mensen, dat accepteren mensen dan gewoon, nou, weet je wel? Ja. Maar als je, maar als je geen twee staan dat de bank hebt staan, dan zeggen mensen, die is gek. Ik, ik zat gisteren, Zad ik uh, een, een programma op tv te kijken. Hè? En het ging over Russische miljonairs. <tie> miljonairs uit Rusland. En uh, op een gegeven moment was er was één gozer, was dat. Die had een, uh, een flat in Londen. Die had hij echt voor, voor 20 miljoen gekocht of zo. En dan had hij ook nog een flat in New York. En hij had ook nog een flat in Parijs. Maar hij was er bijna nooit in die dingen, weet je wel. Hij verbleef eigenlijk voornamelijk in hotels. Maar waarom, dus koopt huis? Huis? Ja, waarom koopt hij dat huis, waarom koopt hij zo'n huis dan, dat snap ik dan Die gozer, die had op een gegeven moment, had een, een, een, dus dat ding in Londen, en had die kerel die dat appartement verzorgt op het moment dat hij er niet is, had hij gebeld en die zegt: ik wil hem helemaal mooi ingericht hebben voor kerst. Dan kom ik met mijn vrouw en kinderen in, met de kerst naar Londen en dan vieren we kerst in Londen, weet je wel? Hmm. Dus ik wil hem helemaal mooi ingericht hebben. Maakt niet uit wat het kost, weet je dan, maar ik wil het mooiste van het mooiste. Als het hele appartementje in Kesfeer, 1,2 miljoen. Om een appartementje in 1,2 te brengen. 1,2 miljoen? Zult hij de dag voor cash van ah, uh, uh, ik kom toch niet. Maar bedankt. Weet je wel. Dus na de cash kwam datzelfde bedrijf en die ging gewoon uh, alles weer netjes opbergen zo. Dan ga je 1,2 miljoen gekost voor nou, iets wat je ei, nooit gezien ei, hebt. Ei, en dan gaan daar mensen dood van de honger. Ja. Weer Ja, belachelijk. Wat zag Dat liet, ja. liet ze ook zien. dan had je echt zo'n, In Rusland had je zo'n uh, zo resort. Dat waren, want zeg maar, die gasten, die miljonairs daar, die worden heel vaak bedreigd en gekidnapt en zo. Waarschijnlijk. Mm -hmm. Dus wat hebben die gasten? Die hebben wel een kast van huis. Maar er staat een gigantische muur omheen gebouwd met, met beveiliging en alles en zo. Wat schijnt heel gevaarlijk te zijn om in Rusland maar ook geld te hebben. Nou. Maar wat, deed, wat was ze dan? Er was dan een of andere echt superrijke Rus. Echt miljardair, miljardair. Een van de rijkste Russen. En die had gewoon een heel dorp gebouwd met allemaal luxe villa's erin. En overdekt zwembad. En een golfbaar met een holes en, en, en winkels en alles en shit en zo. En maar daar. Waaromheen dan de muur, om dat hele complex met, met massa, massale beveiliging? Zodat die miljonairs toch in een huis konden wonen en contact met buren met gelijkgestemde muren konden hebben. en over dat hele complex vrij konden lopen zonder bewaking. Zeg maar, en dat ze dan toch onder de mensen konden wonen, mm. weet je wel, net zoals andere mensen eigenlijk. Dus, er waren dan huizen van, er stonden dan huisjes op van 20, 25 miljoen. Maar dan zag je echt gewoon op, op, op 50 kilometer afstand. Zag je gewoon mensen echt die, die niks tevreden hadden. Die op straat leefden. Nou, ja, een rare hè Die contrast, hè. Heel raar. Ja. Maar, ik, ik, ik heb altijd zoiets van. Kijk, als je 1 of 2 miljoen hebt. Ah, hè? Hmm. Maar, maar, maar zoals die gozer die bezat iets van, van 25 miljard. Zo dan. Hè? En, en, en, en je loopt er zo'n. Dus is een arme wijk en je ziet, je ziet kinderen van vijf onder een kartonnen doos slapen. Dan, dan moet er toch ergens iets mis zijn in je kop. Dat je niet denkt van, hou maar wacht eens even, hier, hier kan ik wat aan doen. Ik zou bijvoorbeeld uh, mensen mobiliseren die ook rijk zijn daar in die buurt. Voor, joh, moeten we niet iets doen voor die mensen, weet je. Ik zou ja. me toch schamen, hoor. Ik, ik vind het al moeilijk als ik uh, wel eens mensen zie die... Uh... Sunset is online. Ja. Hey. Ik, ik vind het wel eens moeilijk als ik op televisie mensen zie, hier in Nederland alleen al uh, die naar de voedselbank moeten, heb ik al moeite mee, weet je. Dat ik denk van, ja, ja, ik, uh, ja weet je, ik heb gewoon een baan, ja. uh, ik, uh, ik kan daar redelijk goed van rondkomen, ik ben niet rijk, maar ik kan daar redelijk goed van leven. Maar er zijn ook mensen, zoals van de week was dat op, uh, ik dacht dat dat voor kerst was. Op één vandaag dat er zelfs mensen zijn met een hele goed betaalde baan. die ook niet rond kunnen komen, omdat ze heel veel schulden hebben. Eh, buiten hun schuld om, vaak ook niet eens hun schuld. Of mensen die hebben een hypotheek, hebben een goede baan, raken hun baan kwijt. kunnen ze die hypotheek niet meer afbetalen. komen de, diep door in de schulden. Ah, en waarom komen ze. Een waarom te komen duur huis, wat ze, nee, niet kunnen. ze. Nee, dat komt gewoon omdat ze geen baan hebben meer. Als ik mijn baan kwijtraak, krijg ik ook problemen. ...met mijn hypotheek, want het moet toch afbetaald worden... ...dan kun je huis verkopen... ...maar je zit nog steeds met die restschuld... ...maar het ja, maar gekke, is, nou weet, weet je wat nou de oorzaak is? Die rente die je moet betalen... ...want dat ja. stapelt zich steeds op... ...maar ook, ook het feit... ...dat als zo'n hypotheekverstrekker... ...tegen die mensen zegt van... ...oké, okay, je kunt een huis kopen van maximaal 2 ton... Dan moet, ...dan moet je dat niet doen... ...dan moet je niet een huis kopen... ...dan moet je een huis kopen van 150.000... ...zodat ja. als je wat minder gaat verdienen... Ja, Hè? precies. Of je inkomen oh, gaat dan omlaag, laag. Dan kunnen blijven wonen. Maar wat doen mensen? Oh ja, je kunt een huis kopen van maximaal 2 uh, ton. En dan koopstrijd van 205. Ja, dat gebeurt ook, ja. Ja, dat gebeurde ook. Het was toen een keer ook zo'n programma. De, de, over mensen in, in schulden, die gingen ze dan helpen. Die man en die vrouw, dat was een jong stelletje, die waren allebei in de 20, 24, 25. En die hadden gezamenlijk een maandinkomen. Van uh, 5200 euro. Nou, dan heb je best inkomen. Nou ja, He? er Geen komen, ja. Dan hij je best inkomen. Maar ze hadden wel voor 65.000 euro schuld. Jezus. Nou, dan, dan heb je dat. Ja. In plaats dat ze nou gewoon een, een, een, een, een leuk klein autootje nieuw kopen maar, maar, of maar, een middenklasse. Maar, nee, dat is een die... dikke BMW voor de deur. Ja, maar ja, dan, dan doen ze het eigenlijk zelf. Want ik vind, nou ja, eigenlijk goed. Ten eerste goed informeren. Hè, vind ik. Eh, want je kan je goed in laten informeren. Want je hebt bedrijfjes die zijn erin gespecialiseerd. Die zeggen: van joh, je kan beter eh, het bedrag wat lager doen. Want dan, ik eh, bedoel, en ga niet gelijk. Eh, uh, dure auto's kopen, dit, maar ik bedoel, ze kunnen, mensen kunnen zelf toch ook wel een beetje nadenken, weet je Het zijn vaak mensen met een hoge opleiding die veel verdienen, dan moet je dat toch wel snappen. Van joh, uh, kijk, ik, ik, ik heb gelukkig ja, niet zo'n hoge met, hypotheek. Het, sommige mensen met een hoge opleiding, dat zijn mensen die heel erg goed zijn in, in hun vak of in hun ding, maar dat, dat, dat wil niet zeggen dat ze echt van alles wat weet of super slim zijn. Ik ken bijvoorbeeld iemand... Dat zou gaan wel heeft, makkelijk, van oh, dat heeft, komt zo goed, ik heb toch geld wij ja? zo, zo denken ze, van oh, dat, dat zal wel niet zo vaak lopen. Zo denken mensen vaak, hè. Ja, ik, ik, ik zal je een voorbeeld geven. Ik, uh, ik, ik, kan, ik ken iemand die heeft, die heeft rechten gestudeerd. Die, die, uh, die man is al aardig op, op leeftijd, ik ken hem al heel lang. En, uh, die heeft rechten gestudeerd. Die werkt voor een hele grote verzekeringsboer, werkt hij. En uh, daar uh, doet hij de juridische kant van en zo. Dat is hij de baas. Okay. Die man die verdient gewoon uh, nou, een dikke ton op jaarbasis. Ruim. Mm -hmm. Maar die hoef je... Kijk, over juridische zaken en wet en dingen... kun je hem van alles vragen. Maar je hoeft hem niet te vragen... wat voor ziekenfonds hij heeft. Hè? Of, of, of wat, hoe, hoe hoog de hypotheek van zijn huis is. Of uh, hoeveel cilinders er in zijn auto zitten. Of... Uh, mm -hmm. Hoe, hoe zeg maar weet je wel of wat uh, de afschrijving van zijn auto is uh, maandelijks mm -hmm. geen flauw idee hij gewoon over dingen praat waar wij gewoon alledaagse dingen praten zeg maar geen idee hm. ja. maar in wat hij doet is hij de beste ja ik ken dat hij daar gespecialiseerd in is ja ah, en dat, daar steekt hij al zijn tijd in ja maar, ja, maar met, wij... met winkels ook waar ik net over winkels kun je zien hoe de boel bedonderd wordt want dan moet je bijvoorbeeld een bepaalde omzet, als je zo'n franchise hebt, ja, jij, jij koopt, uh, je gaat een winkel beginnen onder, onder een grote naam. Dus stel, je wil een McDonald's-vestiging openen, of een Dunkin' Donuts, of een Subway, of een Wibra, of een Zeeman, dat zijn allemaal franchises, hè. Ik je, je, je geloof dat uh, als, je een, uh, je, je, als je in Nederland een McDonald's wil openen, dan mag dat, dan kost je een miljoen euro. Dan ja. mag iedereen openen. Uh, maar dan moet je natuurlijk wel compleet aan hun eisen voldoen. Daar ben je eigenlijk nog gewoon steeds werk mee. In ieder geval, maar het gaat om. Er was één gozer van zo'n van zo franchise, van een modeketen. En die had gewoon. Die, die vernachelde de boel gewoon. En zo werkt het vaak. Die moet dan een bepaalde omzet halen. Dat haalt hij niet. Dan, dan, dan, dan stort hij dat geld er zelf bij van zijn eigen bankrekening. En dan, dan, dan wordt dat. Nou ja, uitgeboekt. En dan gaan die gegevens, die gaan s'avonds per pc dan naar, naar, de, naar het hoofdkantoor. Hmm. En de volgende ochtend haalt hij dat geld weer uit de kassa. Hmm. En dan heeft hij zijn geld weer terug, maar heeft hij toch zijn target gehaald. En dan krijgt hij zijn bonus. Hmm. Dat is wel slim, ja. <laughs> ja, ondertussen gaat de oh Dat kun je een maand volhouden. Dan kun je twee maanden volhouden. Maar aan het eind van het jaar zal het een bord komen op de puin. Ja. Maar dan is hij binnen en wij het hele jaar al. Die bonussen binnen. <laughs> ja zo gaat het nu. Die zakenleiders zijn gemieksd hoor. Die kennen allemaal hij trucjes het, en dingetjes en regeltjes. Dat zijn VVD. Hè? Allemaal VVD. Die geluipers allemaal. Ja jongen, je neemt gewoon wat mensen in dienst die bijvoorbeeld allochtoon krijgen, subsidie, je neemt gehandicapten in dienst, je is weer een ja, potje voor, je ja, neemt vrou vrouwen dienst een potje hm? voor, je neemt weet ik veel wat in dienst, overal zijn potjes voor. En je moet die regeltjes moet je allemaal kennen, zeg maar, van subsidies. Ik heb voor een de heb ik een filmpje bekeken van de laatste vergadering die ze al hebben gehad. Mm -hmm. Dat was op 19 december. En dan zei ze al, ja, uh, over uh, uh, gastarbeiders, buitenlanders. Uh, vroeger was het, uh, waren juist de sociaaldemocraten tegen buitenlanders. Niet dat ze een hekel aan hadden, maar uh, ja, die pikken onze banen in. En uh, nee, we moeten onze baan houden. Maar juist de yeah. rechtse partijen, die wouden juist graag buitenlanders. Want lekker goedkope, lage loontjes. Ja. Yeah. En nu is het andersom. <lacht> nou, werden ze ineens van af. Maar ja, weet je wat dat is? Je hebt bij ons ook van die me uh, mensen, die zijn maar lang werkloos aan geweest. Die krijgen dan een baan, weet je, zo'n, uh, hoe noemen ze dat, zo'n, uh, zo'n melkartbaan, of weet ik hoe ze dat uh, noemen. Maar die krijgen dan een uitkering, en, uh, en, maar ze moeten er wel acht uur per dag voor werken. En als ze dan een jaar lang uh, hun best doen, dan krijgen ze een minimumloon of zoiets. Terwijl, Iemand, een gemeentantenaar die ook uh, uh, straatveger is, die krijgt uh, wel veel meer geld. En dat is leuk voor een jaar, maar ik vind geen je zo iemand ook gewoon dezelfde kans geven. Dat hij ook zoveel kan verdienen. Maar uh, dat gebeurt gewoon niet. Er was echt nog steeds meer, ze proberen voor alles om maar goedkope arbeidskrachten te krijgen. En dan kunnen die mensen er zelf natuurlijk niks aan doen die dat werk moeten doen. Maar dat is gewoon, het systeem deugt niet het systeem. Dat zie je bijvoorbeeld ook uh, met sommige bedrijven zoals waar ik werk ook. Die hadden vroeger een kleine afdeling in het bedrijf daar werkten mensen met een beperking verstandelijk gehandicapten. Mm -hmm. ja? Die mensen die hadden gewoon een vast contract, net zoals iedereen in de fabriek. Net zoals iedereen. Mm -hmm. die hadden, en die, die gingen aan het eind van de maand met hetzelfde geld naar huis. Die mensen die werden een beetje beschermd. Hè? En die werden geholpen en er werd niet altijd veel eisen aangesteld. Maar die mensen waren op die manier toch bezig He? En dat werd gewoon hartstikke leuk, die mensen waren gewoon een van de velen, er werd niet op bijzonder mee omgegaan of zo. die hoorden er gewoon bij. En dat ging hartstikke goed. En sommigen die werkten 30, 40 jaar in het bedrijf. Ja? Nou, dat was, op tegen? zich, wat, wat zich, is, het op tegen zich is er niks op tegen. Maar ten... Nee, dat was hartstikke mooi. Maar weet je, wat is tegenwoordig? Er zitten van die bedrijfjes tussen. Van die bureautjes, weet ja, je wel? Ja. Die, zit, die zitten daar tussenin. En, en, en dan, vandaag staat Pietje er, morgen staat Jentje er. Het zijn ook allemaal mensen met een stammelkinderen, maar die krijgen nog niet de helft betaald. Want dat broodje dat, dat grijt al. Dat zijn allemaal van die handige jongens. Ja, en die, die moeten ze er lekker tussenuit halen. Dat zijn die allemaal van die gewichtste managers zijn daar. Die, ja, die zijn en van die broodjes begonnen. Kijk, en dat vind ik niet kloppen, want die mensen zijn beschermd, die gehandicapte mensen. En dan, en dan worden ze via zo'n zo uh, tussenbureautje, zeg maar, uh, worden ze vaak er wel uh, in een in gaan Dat genoemd. is typisch D66 en VVD en PvdA-politiek. Oh ja. PvdA en de VVD en al die, die klooien, die hebben dat mogelijk gemaakt. Hmm. Die hebben ervoor gezorgd dat die mensen nu eigenlijk uitgebouwd worden. Die staan nog steeds hetzelfde werk te doen, ja. alleen maar voor een klein percentage van het loon, omdat het rest naar, naar zo'n detacheringsbureau gaan. Ik, wat ik wel mooi vond, toen kijk ik ben helemaal geen GroenLinks aanhanger, maar mede dankzij GroenLinks werken wij nog steeds bij de gemeente. Want wij uh, wouden ons verkopen aan een uh, particulier. Ja, ja, dan was je er ook uh, op achteruit. Uh, uh, en uh, nou, dat weet ik niet. Maar, dan ben je geen ambtenaar, weet je. Uh, maar ja... Uh, die gasten zijn die al goed verdienen daar, want er werken heel veel mensen. Maar je bent je ambtenarenstatus kwijt. Nou heb ik aan de ene kant, het heeft ze voor en ze nadelen, hè, als je ambtenaar bent. Want ze zijn ook nadelen. Hè. Maar uh, mede dankzij GroenLinks hier in de gemeenteraad en de SP en nog een paar partijtjes, uh, toen heeft die VVD-wethouder het toch maar teruggedraaid. Dus ja, daar waren we natuurlijk hartstikke blij mee. Weet je, dus. Uh, maar ja, goed. Uh, <coughs> en ja, wie waren er niet bij? De PVV was er niet bij, want, want er waren mensen van de SP. Van, er was zelfs een van de VVD bij. Die, die vrouw die vroeger in de Tweede Kamer zat, hoe heet ze ook uh, weer? Die, die Groningse, die is nou wethouder hier in Den Haag. Weet je, die was er zelfs bij. De PVV was er niet bij. Uh, wie was er nog meer niet bij? Uh, nou ja, goed, die partijen met de grootste bek, die waren daar mooi niet bij, hè. En er waren een paar mensen dan uit de, de gemeenteraad... Die, die, uh, ...de een was voor, de ander was weer tegen, eentje van de CDA zat daarbij. Maar de PVV zat daar niet bij, hè. Ja, en je hebt zo'n grote mond. Daar hoef je ook niks van te verwachten, verwachten. Dat denk ik ook niet. En nee, ik vertrouw die rechtse partijtjes ook niet, hoor. Die nieuwe partijtjes, zoals de VNL en... Uh, ja, vorm voor, voor Democratie weet ik nog niet, want die, ja, die zijn er erg open naar buiten toe. Ze willen ook een eerlijke uh, journalistiek. Ze uh, moeten gewoon alles vertellen wat, uh, wat er aan de hand is in de wereld. Want Elsevier, op blad Elsevier schijnt ook heel open journalistiek uh, te voeren. En, uh, maar ja, ik weet het niet. Het zijn toch allemaal een beetje rechtse krachten hè, die daar zitten. En er moet ook een beetje sociaal, uh, ja, er moet ook wel een sociale aspect al zitten, vind ik. Maar ja, ik weet het allemaal niet. Ik, uh, ik, uh, sommige praten, zijn mooi praters, maar als er op aankomt, dan uh, laat ze je vallen. En ik heb uh, hier bij de S SP bijvoorbeeld, ze hebben nog nooit wat bereikt, vind ik. SP, is, ik heb er best wel sympathie voor. Ze hebben wel dingen waarvan ik denk, nou oké, okay, weet je, ik ben er zelfs lid van geweest, ik heb er al jaren op gestemd. Maar, ja, maar de die hele kracht, die, kracht, kracht die ze toen hadden met Jan Die dat zijn ze kwijt. Ze waren toen ja. echt heel uh, actief en in sommige buurten komen ze niet eens meer om te folderen, wat ik ook raar vind. Dan denk ik, ja jongens, vroeger waren ze veel actiever en... Uh, ja, ik weet het niet, maar ja, ik, vind, ik ben meer iemand een beetje van het midden, links van het midden, zeg maar, weet je. Want ja, je moet ook natuurlijk de mensen die hard werken en ook al mogen best wel van mij veel verdienen, hoor. Daar gaat het me niet om, het gaat er mij om dat er geen armoede meer is, weet je. Daar gaat het me gewoon om. Ik vind iedereen hebben recht op een dak boven zijn hoofd. Uh, uh, goed eten en, en mensen hebben ook recht op vakantie en noem maar op en een, een leuke baan. Iedereen heeft er in principe recht op gewoon. Ja en natuurlijk zitten er mensen bij die hebben er geen zin in, die willen alleen maar een handje ophouden. Maar ja dat had je vroeger ook, ja, dat blijf je toch houden, dus ja. Het ja, is dus een, uh, een luchtvaartmaatschappij die gaat theses gebruiken op agressieve passagiers. Wat zeg je? Tasers? Ja, die wapen op agressieve passagiers. Nou, soms is dat wel eens nodig, Jan, want sommige ja. mensen kunnen behoorlijk uit hun dak gaan, vind ik. Kijk, als iemand een beetje opstandig is, ook tot daar toe, dan probeer ik met praten nog op te lossen. Maar als iemand echt agressief wordt en, eh, en wild om rijn te maaien, nou, dan maar een teaser. <laughs> nou, die we hebben even ja, ja, vijf ja. minuten rustig, in ieder geval. En als je nou een zwak ja, hart hebt, want dat heeft ook zijn nadelen. Hè? Ja, dat gaat eruit. Dan gaat vanzelf het lampje uit, denk ik. Zeker. Dus, uh... Dat is wel heftig, hoor, zo'n stroomstootwapen. Ik denk dat dat best hard aankomt. Oeps. Ik heb wel eens een keer zo'n stroomband van een hond omgaat. Dat is serieus, hoor. Zo. Ja, dat, uh, daar, ik ben er ook wel op tegen, hoor. Voor, ja, ik ben er ook geen. Het is wel ja, zielig ja. voor die beesten. Weet je. je had ook van die kettingen en dan die, die uh, ja. mogen ook niet meer. Je had nee, van die scherpe ik. ding aan de binnenkant en als je hem aantrok, dan deed dat ook pijn. Dan prikte dat. Ja, slaat ook echt helemaal niet. Op een gegeven moment. Ja. Uh, oh, voor voor ik, mensen die te laag zijn om een op je ze ook omdraaien, dan prikken ze niet. Maar ze zijn verboden. We oh, hebben ja, ze nooit gebruikt hoor. Ik vind gewoon. Nou, uh, uh, uh, als ze ergens je sleept hem gewoon een beetje mee. Nou, op een gegeven moment loopt hij al vanzelf mee. Je hoeft geen harde ruk de te geven, want dat is, gaat ook niet goed te zijn. Als je een flinke ruk geeft. En een klein rukje, oké, okay, maar je hebt mensen die een hele harde ruk geven. Als je een hond hebt met een dun nekkie, dan legt hij ineens, uh, kan zelfs zijn nek breken. Hè? Als het een heel teer hondje is. Een ciao of ofzo. Uh, dan heb je ineens geen hondje meer. <lacht> Ja. Dat is natuurlijk wel zielig ook. Maar ja, dat had hij maar ja, geen hond moeten worden. Dus oh, nee, is Lea ja, van Star Wars overleden. Ja, ook oh, Carrie Fisher. Ja joh, eerst uh, uh, George Michael uh, uh, eergisteren. Is, Ze is gaan slecht al. jaar dit? Uh, David Bowie, dat was dan de eerste dan dit jaar. Prince, uh, Mika ja. Telkamp. Nou was het als geen hele grote artiest, maar goed in Nederland wel bekend. Uh, die gitarist van Status Quo, ik weet niet hoe die man heet, maar ik weet wel hoe die eruit zag. Uh, wie nog meer? Uh, Gisteren, geloof ja. ik, nog iemand. Weer. Weet ja, ik, ja. Daar blijft geen artiest meer over, joh. Ik denk, er zou verboden moeten worden om dood te gaan. Echt waar? Ja. Dus uh, ja, die mensen kunnen er natuurlijk niks om doen. Maar ze moeten de dood eens een keer uh, zijn nek afsnijden. En dan gaat er niemand meer dood. Maar dat wordt wel erg vol op aarde. Bol, maar goed, uh, uh, ja, we hebben ook nog de oceaan die we droog kunnen leggen. Dus ze kunnen er nog zat bij. Ze hebben op, uh, vanavond op uh, Centraal Station Rotterdam hebben een gozer aangehouden met een uzi, hè? Ja, oh ja ik hoorde zoiets, ja. ja. Een uzi. Tjeetje, mina. Er waren ook twee gasten die waren uitgeschoten. En die bleek, uh, ja, dat bleek een familieruzie geweest te zijn. Ook uh, was gisteren, geloof ik, gebeurd. Vonden ze ook uh, eentje die was al uh, dood op straat, en de ander die, die, die overleed in het ziekenhuis. Ik dacht, nou, dat gebeurt wel lekker, jongens. Het is weer kerst, het is weer raak. Ja, in over Amerika. In Amerika, Amerika wel in Amerika ook het een en ander gebeurt. Geloof ik, over familiedrama of zo. Nou, ja. Het laatste tijde in Nederland ook heel veel, vind ik hoor. Ja, het is. Uh, veel meer. Het, het lijkt wel alsof ze het gewoon naapen van wat er in Amerika gebeurt, vind ik. Maar ja, je, ja, Nederland. Je moet toch wel gek zijn om, om je vrouw en kinderen overhoop te schieten of zo. Of daar is in de brand. Dan ben je toch niet goed bij je paard zijn. Dan moet je wel heel ver weg zijn, hoor. Je moet er niet aan denken om zoiets te doen. Pff. Nou, ja. ik draai er een eind aan. Ja. Want uh, het is laat en het is morgen weer vroeg op. Ja. Dus. Uh, is het, alsof... het, uh, ja, het is wel, het is voor de muzikanten is het een jaar geweest. Ja, is zeker het... Ja, want het is het allemaal. In het algemeen 2016 een kutje. Maar, maar, maar die, die, die, die, die acteurs, uh, of die, die, ja, die acteurs en die, en die in geval die grote artiesten die, die worden nou een beetje bang natuurlijk. Die denken, oeh. Uh, wanneer ben ik aan de beurt, weet je, dat kan ik me best voorstellen, hoor. Ja, het zijn natuurlijk, het is wereldwijd, maar ja, goed, het is toch allemaal een beetje erg vaak. Okay, je hoort wel eens meer, hoor, er zijn er een paar achter elkaar die ondergaan en dan is het een tijdje stil. Maar nu uh, gaat het hele jaar maar door, joh. We gaan en, en we niks meer over. Dan zeg ik, het wordt tijd dat het dus verboden uh, wordt, hoor. Het zou verboden moeten worden. Zo verboden moeten worden. Ja, dat hebben die begrafenisondernemingen ook niks te doen. Dus ja. Dat is zo, en dat is booming business. <tie> ja, dat is de enige beroep wat niet failliet gaat. Nee, die doen een hele goede zaken. En dat wordt alleen maar beter. Nederland vergrijst in rap tempo. Dus, uh... Nou, ik denk wel dat je een enorm gat gaat krijgen. Want ze hebben natuurlijk zo'n babyboom gehad in de jaren na de oorlog. Tot dan, uh, zeg maar. Uh, Midden jaren 60, toen de pil werd uitgevonden, werd het ineens minder. Maar ik denk die generatie, allemaal uh, gaan allemaal natuurlijk weer een rap tempo overlijden. En dan binnen uh, zoveel jaar dan we ineens een gat. Dan heb je weer te veel, uh, ja, gaan bejaardenhuizen failliet. En uh, ja. ja, mensen die in de zorg zitten, die hebben geen werk meer. Want, want al die oudjes zijn ineens allemaal gaan er heel veel gaan er een keer uit. uit uh, was natuurlijk. En ik ben nog net, uh, ja, ik ben van 59. Oeps, nou weet iedereen hoe oud ik ben, maar goed. Oh. Dus ik zit nog net aan het, uh, ja, ik zit nog net niet bij die babyboom-generatie, want die leeft gewoon tot 1955 of zo. Maar ja, in, in het jaar dat ik geboren ben, zijn er ook heel veel jongetjes geboren. Vandaar dat, uh, dat um, iedereen die in 1959 geboren is, hoefde niet in militaire dienst. En ik had toch al broederdienst, dus ik had toch niet goed hoeven. Maar tegen die tijd dat ik de pijp uitgaat, is er ook een heel groot gat. Ja. Een schapend gat. En dan, uh, dan houden ze weer geld over, hoeven ze veel minder AOW uit te betalen. Als het tenminste niet tegen die tijd is afgeschaft. Ja, dat bestaat dan niet meer. Hè. Wel, nee, dan moet iedereen verplicht een pensioen opbouwen. Dus, ja, en euh, iedereen die al oud is, die is dan mooi fucked. Iedereen die oud is, die dan? Ja, die is dan mooi de klas. Ja, maar ja, die moeten gaan doorwerken tot een honderdste. Dus, ja, maar je kunt nog best werken, zolang je rollator nog uh, goed soepel loopt. Ja. Gaat u maar gewoon lopen naar uw werk. Wat en dan uh, ga u maar kruipend. En dan ga je maar kruipend en... Uh, dus het werkt dat je ja, sterft. Op de en, als je en als je dan, net als vroeger tot je niet meer kan werken, dan mag je stoppen. Dan moet de familie stoppen. Maar zoals in Japan en China, je sterft op de werkvloer en dan ga je gewoon de, de verbranding zo. In en daar nou, ze hebben de kist werken. al klaar staan. Ze hebben de kist al klaar. Want als, jij, als jij bijvoorbeeld een, uh, uh, je leven lang moet werken, dan uh, zegt de baas: nou, als jij nog uh, lang volhoudt, dan uh, koop ik een mooie kist voor je. Kijk, dat is hem, zegt hij dan. Ga maar af als liggen, kijk of die past. En dan komt er zo'n klein mannetje met een zwart pak, die gaat je opmeten. Zo, nou, Zo'n mooie kist voor je uitzoeken. Nou, ik wil het niet weten, ik wil het niet weten. Ja, dat is heel bizar, maar goed. Stel je voor, dan krijg je een beetje afscheidse receptie. En dan ga je met pensioen, nou ja... Hoe oud bent u? We zijn nou 101. Nou, u heeft wel lang voor de zaak gewerkt. Hier krijgt u van je collega's een hele mooie eikenhouten kist. Dan denk je, oh, ik krijg een mooie eikenhouten uh, uh, bankstel of zo, zeg maar wat. Dan krijg je een kist. Dus hoe ik zo, nou moet je naar mijn kist. Ja, dan kan je, ook als, kan je ook zo lang, als je nog leeft, als, als salontafel gebruiken. Toch? Ja, toch? Ja. En erop tekenen. Ja, bijvoorbeeld. Of je maakt er een leuke boekenkast van. En dan kun je die planken het weer aan elkaar lijmen is weer een mooie deksel om hem af te sluiten. <laughs> ja, we maken daar wel grappig over. Maar het is eigenlijk in en in triest. Hè? Triest, ja. En dat is het. Nou, doch. Nou, ja, mensen. Oké, okay, dankjewel, Jacco. Tot ziens Tot van de week. Doeg. Tot van de week. Nou, dat is uh, weer uh, de podcast-uitzending van, uh, ja, uh, van dinsdag 27 december 2016. Uh, week 52. Ik weet niet of ik deze week nog een podcast ga maken voordat we het uh, nieuwe jaar ingaan. Maar dat zien we wel weer, mensen. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Dit was DJ AP Jacco voor Aloha Radio. En mocht je nog. Uh, uh, livestream kunnen bekijken van uh, de uh, vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. Live kan dat op www.aloa-radio.nl. En dan klik je op livestream en dan kom je op de pagina van uh, Scheveningen. En daar zitten dan de twee uh, uh, livestreams. Dan kan je ook zien hoe ze die... Uh, dat opbouwen, he. al die pallets, die bouwen ze dan op en die steken ze dan in het uh, oud en nieuw in de fik. En dan kunnen jullie dat uh, bekijken. Dus dan uh, weten jullie dat ook wel weer. Mensen, hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, nou, tot gauw. Bye.